Mensen hebben dus hobby's. Hè? Dat is, er zijn mensen die nemen spijkerbroekjes van kinderen... die dopen ze dan in de stijfsel en dan laten ze het uh, hard worden. En dan zetten ze het buiten met, uh, met uh, uh, aarde erin en een plantje... En dan uh, is het dan een hobby. Of die nemen een dakpan en die schilderen daar hun naam en huisnummer op. En bloemetjes en zo. En uh, die lakken ze dan en die hangen ze naast de deur. Zo zijn er heel veel hobby's in Nederland. En een van die hobby's is kaarten maken met 3D-knipvellen. Dat betekent dat je een plaatje uitknipt. En daar dan een stukje foam tussen doet. En dan daar weer een plaatje op. En dat je dus uh, kaarten maakt die je in een envelop doet. En die krijg je dan van bijvoorbeeld je tante. En dan pak je die uit en dan uh, ziet het er heel erg leuk uit. En daar kun je al speciale knipvellen voor kopen. De zogenaamde 3D-knipvellen. En daar zijn natuurlijk een heleboel verschillende soorten en maten van. En een daarvan is het Cornelis Jetse 3D-knipvel. Dat is de tekenaar van Ottensien en Aapnoot Mies en zo. En het schijnen enorm mooie knipvellen te zijn. En Corrie is daar al... Tijden naar op zoek. Die stad en land af. Iedere hobbywinkel van onder naar boven helemaal leeggeplukt. Maar nergens meer Cornelis Jetsen 3D knipvellen. Dus als u nu weet waar die dingen te krijgen zijn... of u heeft zelf nog in een la een oud exemplaar liggen... het liefst van de boerderijen uit de 1400... bel dan onmiddellijk naar 0800-1121... want zowel Corrie als ik worden daar heel blij van. Verder kunt u bellen als u verstand heeft van... Uh, ik ga opeens over op u. Kun je bellen als je verstand hebt van waarom uh, de vliegprijzen... zoveel goedkoper zijn. Als je bijvoorbeeld in Cuba boekt... dan kost een enkeltje Cuba-Nederland 415 euro... terwijl hier in Nederland kost dat 1100 euro. Hoe kan dat, vraagt Antoine zich af. Um, en dan nog uh, de vraag over of je nou het ei geel of het ei wit... het beste op kunt eten. En waarom in vliegtuigen de stoelen niet gewoon 10 centimeter hoger staan zodat je je benen kwijt kunt onder de stoel van de persoon voor je. En verder wordt er nog druk gebeld over de rente... dus ik ben bang dat dat onderwerp nog niet is afgerond. En dat geeft ook helemaal niets. Als je nog iets bij te dragen hebt, 0800-1121... of uh, mailen naar nachtzuster.nl. Of kom even kijken op de chat. En die vind je via www.nachtzuster.net. Dit zijn de Commodores en Going to the Bank.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 Okay. 0800 1121 Kun je bellen met vragen en met antwoorden natuurlijk. En alles over knipvellen. Ed? Ja, ik ben degene van die vraag over die uh, carnaval. Ja. Maar ik wilde eigenlijk een antwoord geven op die banken. Maar ik wil even die carnaval even terugkomen. Ja. Ik heb twee verschillende meningen gehoord. Die mevrouw die vertelde me dat de Kruikenstad was, Tilburg. Ja. Het is Kruikengat. Oh, ho, ho, ho, ho, ho. Dat dat vind je niet. Maar... Het, ik vraag me juist af waarom? In Brabant hebben ze toch ook een dialect? Dat is dan, dan mijn vraag. Het, dus kijk, hoe wil je vanloops en dialect uitspreken? Ja, je bedoelt te dus zeggen van het is het antwoord niet. Nee. Nee, ik, dat ik, komt goed. Ik, dat, ik, ik, wil, ik wil graag weten waarom, waarom Limburg zich vasthoudt aan de originele namen van de ja. steden, aan ja. Brabant en Gauland. Switchen. Ja, laat dat duidelijk zijn. En oh, ik wil graag weten waarom, je, waarom, ze, waarom, de kruiken, waarom ze in kruikengat in de plasten om de lakens ja, in te wassen. Daar heb ik ooit eens een keer geweten, maar daar kom ik ook niet meer op. Ik 1121 dat, dat, dat, dat ze vroeger geen riolen hadden. <lacht> ik weet het. Dat ze wat hadden? Dat ze geen riolen hadden vroeger. <laughs> oh, en dat ze daar kruik, in kruiken... Ja, maar dan ga je nog je lakens er niet in wassen, toch? Nee, maar je weet zoals niet. Hè? Maar Brabant was <lacht> Maar, en dan eventjes zitten dus ze... Die banken, ja. dat zijn ja. terdege banken die wel rente verstrekken over de betaalrekening. Oh. De zogenaamde groene banken, vooral. Echt waar? Ja, zeker. Oh. Die, die, die, die stimuleren om dan. Uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is niet zo algemeen. Maar die meneer die zich gewiskundige noemt, zal ik maar zeggen. Ja. Dat geloof ik wel. Ja. Die moet dan eens proberen bij een schoenenleverancier, een schoenenzaak, de schoenen voor inkoopprijs te kopen. Dat kan toch ook niet? Nee, hè? Nee, dan vraag je aan die schoenenleverancier, wat heb je voor die schoenen betaald per inkoop? Zegt die man 90 euro, nou dat geef ik ervoor, meer niet. Ja, maar het is natuurlijk niet zo dat de schoenenleverancier vervolgens jouw schoenen weer neemt en die ergens neerzet en er geld mee verdient. Nee, maar het, het is in de praktijk zo bij die banken, dat, dat heb ik wel eens gelezen: er komt bijvoorbeeld een salaris op van 2000 euro. Ja. De eerste dag gaat er al een heel groot gedeelte af. Ja. Daar blijft maar heel weinig over. Ja. De meeste mensen gaan het daar contant eraf halen of het wordt verstrekt voor huren, uh, afgelost van een hypotheek, ja. et cetera. Ja. Dus het staat niks voor en die rente die je dan krijgt, bij de goede bank en de SNS bank en zo, die is dan niet zo hoog. Maar die is over het bedrag wat er staat, erg laag natuurlijk. En het is ook onverstandig om op die rekening grote bedragen te laten staan. Ja. Dan moet je het gewoon overboeken naar een spaarrekening. Ja, maar, dan, maar, maar, maar dat is tegenwoordig ook anders. Maar bij, zelfs bij mij, ik ben nog niet heel oud. Maar ik heb, wel, ik, ik, heb, ik heb wel nog steeds het gevoel dat je het er dan... Dan mag je het er niet zomaar afhalen. Nou, dat is waar. Dat zijn beperkingen natuurlijk. En als mijn auto kapot gaat of mijn wasmachine... Dan heb ik opeens een... een dus de, je laat toch altijd een soort reservebedrag op je lopende rekening staan. Ik je het in name van banken, maar ik ken bijvoorbeeld een bank... Die geeft gewoon een percentage tegenwoordig van 2,8... En dan kun je gewoon vrijdag afplukken, dus er is, er is niks aan de hand. Zeg ze... Ed, ja? die klok van jou die is niet helemaal jovel hoor. Ja, maar die is niet voor. <laughs> maar die de denkt hij nu dat het kwart over of half is? Nee, die, dat, is een, dat is een zogenaamde Westminster. Die staat om een kwartier. Echt waar? Maar dan zit je toch ieder kwartier rechtop in je bed? Ja. Nee joh, ik ben blind, dus dat is voor mij is hartstikke prettig. Ja, maar als je blind bent, dan hoor je toch ook ieder kwartier dan dat ding? Ja, dan van je zo aan. En dan slaap je er doorheen? Oh, tuurlijk. Als je vlak bij het spoor woont, dan heb je de eerste paar dagen er last van. Na twee, na twee dagen hoor je die trein al niet meer. Nou, ja, ja, dat is zo. Nou, als het als bij mij iets heel veel lawaai zou maken als die klok. Maar ja, je bewijst ook een beetje het tegendeel door te bellen om twaalf minuten over drie. Oh nee, maar ik ben altijd een nachtbraker geweest. <laughs> en dan ben je blind, maar dan weet je wel dat je klok voor staat. Dat weet ik gewoon, dat die stel die ik altijd iets voor, dat oh. houdt verband met het journaal. Want meestal gaat die klok, als hij dan bijvoorbeeld stel nou eens even dat het acht uur is, s'avonds, ja. ja. dan krijg je eerst een, dan krijg je die, die Big Ben klok, dan slaat hij vier keer en dan gaat hij pas acht keer slaan. Oh. Dus dan, dan het begint het journaal en dan, dan, dan, dan, dan, dan ik het maar dan kan ik het journaal niet goed horen. Dus dan nee, er dus dan zit er acht keer goed. die klok doorheen, ja. <laughs> Het is ook wel handig. Dan hoor je, dan hoor je acht keer die klok en denk je: Oh, televisie aanzetten, want het journaal begint en dan ben je nog op tijd. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. goed. Dan kom ik op die Ja, Maar zeg maar gewoon welke bank het is, want het is echt een stukje redactionele inhoud. Het bank die heeft een toprekening. Nee, gewoon automatisch laten overschrijven. Dus, dan kun je het met de bank, met de, via de computer doen, of met de, met de telefoon, of met een kaart. En dan schrijf je op, van betaalrekening naar toprekening, 500 euro. Dat staat op de toprekening. Heb je de volgende dag die toprekening? Waarom heb je de volgende dag weer erop staan. Uh -huh. Helemaal eenvoudig. En dan krijg je wel rente. Je krijgt bij de ING op de betaalrekening inderdaad geen rente meer. Vroeger wel, nu niet meer. Dat klopt. Ik ga, dat, ik ga ja, het moet, morgens even uitvogelen. De je, je zei best goed, want ze moeten, ze moeten er ook ernst van leven. En ik weet ja. wel, uh, die mevrouw zei van ze hebben mijn centen. Dat komt omdat wij vroeger vanaf de laatste tijd verplicht zijn... onze te laten storten op die betaalrekeningen. Ik heb nog collega's vroeger meegemaakt in de jaren 70 Die weigerden een rekening te openen, een bankrekening te openen. Die wilden het contant hebben. Ja, maar zo zijn er ook mensen die nu weigeren om te internetbankieren... wat, heus niet, wat niet eens zo heel dom is, hoor, met alle, alle nee, manieren. dat, dat, dat heeft, heeft consequenties. Ik bedoel, eh, snap je? Eh, ja. ja die, die, die, ik begrijp het wel, het is modern allemaal... En, maar die banken, die, die, ik geloof werkelijk, en dat, dat, dat, dat klopt de hoofd van die banken niet... maar van die betaalrekeningen, daar verdienen ze niet veel aan, hoor... want dat gaat heel veel af. Ga je maar eens in het buitenland pinnen, kost je niks. Nou ja, allemaal dat soort dingen inderdaad. Dat is, dat... Dat je maar ik, ik begrijp het verhaal van mevrouw Drenthe ook wel. Dat je, dat je af en toe een beetje zaggereinig wordt. Nou, omdat, als je... ze zich, omdat ze verplicht, verplicht, die banken ontvangen verplicht van haar. Uh, of van haar ja, werkgever. maar dat niet alleen. Maar ook als je... je dus stel, je hebt... Uh, ik roep maar wat. Je hebt, je hebt een keer van iemand... Stel, je hebt heel erg mazzel en je krijgt van iemand 200 euro. Of je hebt op Marktplaats... Je hebt een fantastische mooie bakfiets verkocht of zo. En, je mm -hmm. hebt een, en dan ga je naar de bank en dan wil je dat bedrag storten. En dan staan er 72 mensen voor je. Yeah. En dan word je geholpen door iemand die misschien de dag niet heeft. En dan denk je ook, ja potverdorie, ik kom toch geld brengen? Ja, dat klopt. Dat begrijp ja, ik dan ook wel weer een beetje. Ja, dat heeft twee kanten. maar je alsjeblieft maar... Klein beetje positief blijven. Want als we het hele bankstelsel niet meer hadden, dan vallen we helemaal in de. Nou, valt... laten we heel eerlijk zijn: Ed. het bankstelsel functioneert op het moment niet helemaal of nou. zo dat we er heel blij van kunnen worden. Achter de schermen niet, maar als als toen de tijd, voor twee jaar terug, de minister van Financiën niet had ingegrepen, dan, dan was het bij de ING helemaal fout gegaan en dan hadden we kunnen pinnen die leden van die bank, en dan was er voel ik niks uit die tappen automatisch gekomen. Nou, ik denk dat er mensen zijn die nu echt heel lang hierover willen discussiëren. Dat doen we niet, want nee, volgens mij is het punt wel dat gemaakt. Ik is dat het verhaal van, van, van Griekenland, waar nou ook de mensen, zoals men zegt, in de rij staan om te gaan pinnen, weet je wel. Ja. Dat, dat geloof ik ook niet zo. Maar ik, ja, ik, ik weet wel, ik, ik, ik kan me de achtergrond daar goed in denken van die mensen allemaal. Maar ja, over het personeel werken we niet bij die banken. Op een of andere manier, en daar word ik wel met geld gesmeten, geef ik ook toe. Maar dat moet, ze moeten er toch ook ernst van leven, hè? Ja. Nou, Ed, dankjewel. Graag gedaan. Ik ga nog steeds op zoek naar de, naar de uh, waarom Maastricht, Venlo en bijvoorbeeld Weert... nou niet een uh, mooie carnavalsname hebben. Ja, 0800-1121 als je dat weet. En bel ook meteen even als je weet waarom vliegtuigstoelen... niet gewoon 10 centimeter hoger worden gezet. En als je weet welk deel van het ei nou potentieverhogend is... dat is het wat ik wilde zeggen. 0800-1121. als je kunt duiden waarom als je een vliegticket boekt... van Cuba naar Nederland, je in Cuba 415 euro en in Nederland 1100 euro betaalt... Als je Corrie kunt helpen met haar zoektocht naar Cornelis Jetse 3D Knipvellen. En dat was het. Als je nieuwe vragen hebt, 0800 1121. Niels? Hallo, Astrid met Niels Zelenberg. Dag Niels. Ik, heb, uh, ik wou eens even een nuchtere, nuchtere kijk op dat bankgedoe geven. Nou, geef even een nuchtere kijk op het bankgedoe. Um... Ik ben helemaal geen wiskundige, maar uh, ik zal Bart proberen uh, zijn, uh, zijn beperkte kijk op het leven wat te verruimen door er gewoon een, een gezond verstand uh, advies over te geven. Kijk, banken zijn geen garitatieve instellingen. Banken zijn bedrijven die, uh, zoals elk ander bedrijf, wat producten verkoopt en daar geld aan verdient. Dus euh, kijken we even naar de, de, de ene kant van de balans, is dat als ik geld op de bank zet, als ik gebruik maak van de diensten van de bank die mijn geld beheert, ik betaal voor mijn betaalrekeningen iets van 4 euro per kwartaal, dus veel is het niet. Ik betaal voor de service van een betaalpas, ik betaal voor de service van mobiel bankieren, internetbankieren, enzovoort, enzovoort. Um, als ik rente wil op geld, dan kan ik kiezen, dat is ook een antwoord op wat jij net zei, uit, je hebt allerlei vormen van spaarrekeningen en het is bij alle banken zo, als je kiest voor een spaarrekening die, uh, waarbij je zo lang mogelijk het geld moet vastzetten, dus dat je er geen gebruik van kan maken, dan krijg je ook de hoogste rente. En dat is logisch, want dat betekent dat de bank uh, zo zeker mogelijk is dat ze jouw geld kunnen gebruiken. Ja. Als je een spaarrekening hebt waarbij je continu heen en weer kan boeken, dan levert dat de laagste rente op. Ja. Nou, en dan het uh, vraag van, vraag van uh, ja hoe zit het dan met uh, als je rood staat. Het geld, je kunt geld eigenlijk gewoon beschouwen als een product. Dus als jij als jij uh, geen geld hebt, als jij zelf geen geld hebt, maar je maakt gebruik van de mogelijkheid om toch dingen te kunnen financieren. Wat je dan eigenlijk doet is geld kopen wat niet van jou is. Ja. En daar moet je dus voor betalen en daar betaal je rente voor. Als je een lening afsluit bij een bank, zegt een bank ook niet van hier heb je 1000 euro en uh, Nee, je, maar je koopt niet geld dat niet van jou is. Je huurt geld dat niet van jou is. Ja, dat vind ik, vind ik een beetje een, een woorden, woorden... Nee, dat is niet maar. een woorden ding, want je moet het wel weer teruggeven. Ja, op die manier. Ja, die zijn het ja. tegelijk, ja. ja. Maar dus, dus zeg maar, je betaalt... Uh, je, je, je, in ieder geval, je neemt dan iets af. Je neemt dan gewoon een product af waar je nog voor betaalt. Als je geld zou kunnen lenen of rood zou kunnen staan zonder dat je rente hoeft te betalen... Het zou in feite betekenen dat geld, niet, dat geld een uh, gratis goed is. Ja. Terwijl geld is, geld is een schaarsgoed is ja. dat we kunnen betalen. Dat is het hele concept van geld. Ja, alleen dus geld is uh... natuurlijk niet. Het is niet zo dat geld meer waard wordt als, het, te, als het er minder van is. Dat is wel zo. En niet voor jou en mij. Um... Nou, je merkt het bijvoorbeeld aan uh, als er minder geld aanwezig is op de kapitaalmarkt, en dan stijgt de, als er meer vraag naar geld is dan aanbod op de kapitaalmarkt, en dan stijgt de rente. Ja, daar zit wel wat in, maar een euro prijs, blijft wel altijd rente. een euro. Rente is, eigenlijk, rente is eigenlijk niks anders dan de prijs van geld. Nou ja. Dus als je bijvoorbeeld, als er, uh, als er heel veel vraag naar brood is, maar heel weinig aanbod door een bepaalde oorzaak, dan wordt het brood wat, door... natuurlijk duurder en dan wordt dus eigenlijk ja. in principe het geld minder waard. Ja. Dus als, als, als, jij, als, jij, als jij vindt dat je Noemen zonder geld... inflatie. Hebt, ja, precies. <laughs> als je vindt dat je zonder geld... als je geen geld hebt, maar je ja. wilt toch... Uh, en de bank geeft jou eigenlijk geld. Je koopt ja. geld van de bank. Dan moet, je, ja, dan moet je er natuurlijk wel wat voor betalen... anders zou dat niks waard zijn. Dat is ja. een heel raar concept. Ja. Nou, ik dus, denk uh, wel dat het een beetje iets verduidelijkt. Voor nou, de wiskundige onder ons. <laughs> ik hoop dat ik Bart uh, zijn wiskundige nevel heb, wat heb opgehelderd. Ik hoop het ook. Dankjewel Niels. Verder, verder mag ja. ik nog één ding tegen jou zeggen. Het is natuurlijk wel heel duidelijk wat jullie nu om vier uur gaan draaien. Hè? Welke artiest. Dat is inderdaad heel duidelijk. Dus hoef ik verder niet over te hebben met jou. Nee, maar je kunt wel, als je even gaat naar www.nachtzuster.net... Dan ja, kun je nog even je aangeven... Wat? Dan ja, dan kun je, dan kun je kun spellen, nog even aangeven bent. welke plaat van Donna Summer je wil horen om vier over vier. Oh ja, oké. Okay. Ja, goed, precies. Ja. Ook nog eens een keertje. Maar dankjewel <laughs> dat je meedenkt, Niels. <laughs> ja, goed aan Bart. Hè. Ik vind Bart een heel aardige groter Ik hoor hem heel vaak. Oh, Adieu. gelukkig. Adieu. Nee, Dan ge Adieu. moet ik even opschrijven Adieu. dat ik de groeten doe. Dag. dag. 0800-1121. Har. Hallo. Hallo. Hé, hey, hoi, hallo. Hallo. Ik met haar. Ik was bijna in slaap gevallen. Wakker worden. Hallo. Hoi. Hoi. Nou, ik heb een half uur gewacht. Maar ik ben blij dat ik aan de lijn ben. Hallo, hoi, goeienacht. Ja. Uh, ik heb even een paar antwoorden op een paar vragen. En ik heb zelf ook nog een, een vraag. Of een oh, wordt een, een hele lijst. Van. Ja. Nou. Oké, okay, nou over uh, die Cuba-reis. Over die, ja. die, uh, die uh, vliegticket. Ja. Nou, ik ben zelf op Cuba geweest. Heb ik gewoon ik ben drie maanden een keer geweest. Dan gaat het er niet op. Maar uh, uh, het is namelijk heel simpel... Als je in Amsterdam of in Nederland, in Iberia of in West-Europa. een ticket voor Cuba koopt. Mm. klinkt het erg zingerig nu? Ja, ik hoor, je, ik hoor je op de achtergrond hoor ik het je nog een keer vertellen. Dus er wordt het nu, heel duidelijk van. Maar nu niet meer, hè? Nee. Oké. Okay. Uh, dus als je dus uh, op, op uh, uh, Cuba dus een, een ticket koopt in vergelijking met, uh, met West-Europa of Nederland. Uh, dat verschil in prijs, dat zit heel simpel gewoon in het volgende. Wij leven hier in een superkapitalistisch systeem en daar is nog steeds niks aan veranderd. En uh, die, uh, die reisbureaus moeten allemaal flink geld verdienen aan die tickets. En in Cuba hebben ze dat gelukkig niet. En dat is gelukkig socialistisch. En dat is een heel ander geldsysteem. Ze noemen het over communistisch, maar dat is eerder socialistisch. En daarom hou ik ze veel van Cuba. Maar je koopt tegenwoordig helemaal niet meer. Of tenminste, veel mensen ja. kopen tegenwoordig helemaal niet meer een ticket via een reisbureau. Maar gewoon rechtstreeks bij de vliegtuigmaatschappij. Of via internet zo. Ja, maar dan, ja. Maar dan nog. Of je nou hier die, dat ticket koopt bij de vliegtuigmaatschappij. Of daar dat ticket koopt bij de vliegtuigmaatschappij. Ja. Dat is nou, daar dat dat heeft er ook mee te maken met. Dat zeg maar, mensen die, die naar Cuba gaan. hebben vaak een retour. Die gaan heen en terug hè, voor een paar maanden of een maand of een week of wat hoe dan. Dat ligt allemaal vast. Maar mensen die zeg maar, op Cuba zelf zijn... en die, uh, die een enkele reis hebben of, daarheen... en die uh, het eindelijk uh, moeilijk af kunnen komen... De, tenminste, dat lijkt dan zo... Die, die, er zijn heel veel plaatsen leeg in die vliegtuigen. Ik heb het meegemaakt toen ik terugvloog... vanaf uh, Havana terug naar, uh, naar, naar, Nederland, naar Brussel toen naar Zaventem. Dat was even een half leeg vliegtuig. Ja. Dus ze zijn blij dat ze die plekken kunnen opvullen... vandaar dat het uh, ticket zo goedkoop is. Hmm. Ik heb zelfs in mijn vliegtuig terug... ze het vol met flamingo's trouwens. Flamingo's? <laughs> Ja, die zaten allemaal vastgebonden achterin het vliegtuig. Nee, niet van mee. die roze vogels? Ja, erg. Ik euh. ja, nee, bedoel, niet, niet van die Spaanse danseressen, maar daadwerkelijk nee, roze vogels. De, de roze vogels, die zaten allemaal achterin. En Ik kan heel leuke verhalen vertellen, want, want ik ging, toen ik s'avond kwam ik aan op het vliegveld. En euh, ik had natuurlijk heel veel rum meegenomen en heel veel Cubaanse Oh, vandaar dat jij flamingo zag, ja. <lacht> ja, Astrid. <okay. lacht> Ja, een vliegtuig vol flamingo's op de ja, achterbank. Nou nee, goed, we stonden in de rij ja. bij de douane in Azavertem. Dat is een prachtige story, zeg ik het wel. En uh, toen, uh, ik denk, oh jij straks word ik aangehouden. En ik had al zes flessen um, uh, van die dure Havane Club Rum En uh, um, um, Davidofs. En nou, de allerduurste sigaren, die waren 500 gulden per, per doos. En uh, nou, uh, in ieder geval, toen was er iemand voor me. En die had een, een, een weekend, zijn tas bij zich. En er kwamen allemaal visgeluiden uit. Die had een hele tas vol met slangen. Gadverdamme. <laughs> en die kwam... Alleen had ik er genoeg met de aan te geven, vroeg hij. Nee, helemaal niks. Nee, nee! Nee, hoor. En die ging zo langs die nu ik zei: Alleen, nou ga toch nog horen, Ik heb er ook niks van. Ik ben moe van haar. Alleen, alleen. Allee. Dan liep ik ook zo door met die tas vol met spul. En anyway. Nou ja. Nou ja. Nou ja. Goed. Nou ja. Nou, en wat had je nog meer? <laughs> twee pond kaart. Nee, dat uh, ik nog meer had. Ik heb dus nog een. Ik heb twee vragen. Mag ik die stellen of twee antwoorden? Wat wil je liever? Nou, doe eerst die antwoorden even, want dan kan ik hier wat wegstrepen. Okay, In de administratie. Over de banken. Er zit me ook ja, post. die heb de ik laatste... al weggestreept, hoor. Oh, nou, nee, nee, ja, wat ik me. wil zeggen, ja. die banken zijn gewoon faalde vieze zakkenvullers. Want die zitten met jou en mijn geld, wat er positief staan, uh, zitten ze gewoon te speculeren. En ze doen er geen reet voor. Dat geld is voor ons allemaal. En ik pleit heel erg voor een Volksbol volksbank. Nee. Een echte ouderwetse volksbank. Een socialistische Alsjeblieft, bank. Alsjeblieft, zeg. En dat moet dan zeker allemaal betaald worden weer uit de belastingen? Nee. Oh. Hoezo? Hoezo? Nou, wat denk je? Dat al die, dat, die vriendelijke mevrouw achter de balie, die zit in een glaasje water te drinken. Nou, dat moet, dat, de glas moet s'avonds afgewassen worden. Die mevrouw moet een salaris krijgen. Welke vriendelijke moet... vrouw heb je het over? Ik kom nooit vriendelijke vrouwen tegen bij een bank. Het... daar. Nee, je... nou, dan moet je in kampen naar de bank. Goed. Oh, maar, nou, Wat had je nog meer, Har? Nou... Dat ben je aardig tegen me. Ja, maar deze heb. vragen. Dit, dit antwoord heb ik zelfs al twee keer gehoord. Dus ga door. Ja. Punt erachter. Ja. Ik heb twee vragen. Ja. Ten eerste. Ja. De eerste vraag die ik wil stellen. En helemaal voor ons kijkerspubliek. Wat ook wel een beetje op leeftijd is ondertussen. Oh. Net zoals ik. Sorry. Ja. Uh, waarom, waarom gaan mijn ogen dus achteruit? Ja, In jouw achteruit. ogen of bij iedereen die iets ouder wordt? Boven, mannen en vrouwen die boven de 40, 50, uh, al begint het al eerder soms, dat je ogen achteruit gaan En bij de een wel en bij de ander niet. En de andere hier, die ziet alles goed. En ik, moet mis, uh, ik heb wel nou, last van mijn ogen. Ik zie je slechter en noem maar op. Hoe kan je ogen trainen nog als je ouder bent? Heb het nog zin? Uh, <lacht> Daar zit ik zo aan die gedachten, die spellen ze door mijn hoofd. En, uh, nou, dat, dat, en ook over ja, je lijn Je moet gebruiken. ze gewoon minder gebruiken. Je ogen minder gewerkt, ja. meer gaan slapen of zo. Nee, minder nee, intensief. Ja. Meer ja. knipperen met je ogen. He? En wat had je nog meer te vragen? Nou, de volgende vraag die ik nog had is... waarom, uh, waarom is in de ene plaats... Moet je, mag je dus gewoon morgensterren... de spullen bij de vuilnis weghalen, weet je wat woord morgensterren? Ken je dat? Nee. Nou, is dat een soort jutten? Ja, precies, stadsjutten, is dat stadsjutten. Vuiljutten. Eigenlijk? Morgenster is het eigenlijk het Amsterdamse woord voor uh, langs de vuilnisbak gaan... en uh, spullen dus bij de vuilnis weghalen voordat uh, de vuilnisman het doet. En dat noem je, in de stad noem je dat Morgenster. Ja. En uh, soms mag het wel en soms mag het niet. Uh, dat hangt ook per stadsdeel af en dat hangt ook soms per plaats waar je woont. Ja, bij ons en, mag dat niet hoor. Waarom mag het niet bij jullie? In nee, dat mag echt niet. Nee, ik, heb wel zo, ik heb af en toe een weggeefwinkeltje... Dan zet ik Jij. een tafeltje. Ja, zet ik Want als ik. Ik heb echt zo verschrikkelijk veel rotzooi. Maar dat vind ik dan zonde om weg te gooien. Dus dan zet ik een tafeltje buiten. En dan stal ik het mooi uit. En dan hang ik er een briefje bij met gratis. Ja, en dat mag wel. Nee, dat mag niet. Dat mag ook niet. Nee, dan krijg ik de politie en de gemeente en de Milieupolitie aan de deur. Van... Nee, mevrouw, dat mag niet. Dat is dan. Een... Nou, dat is toch ongelooflijk? Nou, wij hebben ook een weggeefwinkel bij ons. Bij de buurt wij geven ook alles weg. Bij ons brengen mensen op gratis spullen erin en we geven het weer weg. We hebben een weggeefwinkel. Ja, maar dan is het daarvoor bestemd of zo. Maar ik mag niet bij mij voor het huis uh, een weggeefwinkeltje beginnen. Want dan, nou, dan zeggen ze dat ik mijn afval op de stoep zet. Wat natuurlijk in feite ook zo is. Ik en wel, ja. en dat, andere, dat ik andere mensen dus aanleiding geef om in afval te spitten. Dat is wat de politie tegen mij zei. En ja, dat mag ja. niet. Wat een, onzin. Wat een onzin. Je helpt juist de veldersman maar ermee dat de last minder wordt voor hun. Nou, Alsof ik ben het. Serieus, hè. Dit, ja. dit is waar gebeurd. Ik werd in de supermarkt. kwam er iemand naar me toe. En die zei. Ja. Ben jij dat meisje? Zij die vond ik ook heel sympathiek. Maar hij zei. Ben jij dat meisje dat af en toe dat weggeefwinkeltje hebt? Ik zeg ja. Hij zegt, mag ik jou namens mevrouw en mezelf heel hartelijk bedanken... voor dat blauw gebloemde kopje en schoteltje? Nou, dat Want daar was ik zo blij mee. En mijn dochter ja. is nu op kamers. Die heeft dat kopje, die drinkt er iedere dag drinkt ze uit. En ze is, nou. heeft, vindt het zo'n leuk, kopje en schoteltje. Nou. Denk ik, nou ja, en anders had ik het dus in de kliko gemikt. Nou, ik vind het juist dat het gestimuleerd moet worden... dat mensen meer juist dingen dat gaan. Dat dacht ik weg. toch ook in deze ja. tijd van uh, deze... recycling en recycling... Ja, nee, ik vind het een landelijke oproep moeten gaan doen. Voor iedereen een weggeefwinkeltje winkeltje. Ja, iedereen een weggeefwinkel voor de deur voor jou. Ja. spullen het is toch hartstikke leuk. Dat als je, als, je, als je iets ziet wat je leuk vindt en waar je nog een bestemt. Ja. Er komt ook een meneer die komt altijd al het speelgoed eruit halen. Want die heeft kleinkinderen en die heeft ja. niet zoveel geld om dingen te kopen. En die komt dan al het speelgoed ophalen. Ik, en ik vind het helemaal gek. Ik vind het wel een installatie of buiten zit, of een koelkast of een wasmachine, zet er een bordje bij of je wel of, wel of niet nog doet. Ja, dat moet je wel even doen, inderdaad. Je ja, kunt een sticker erbij. Hij doet het of hij ja. doet het niet. Of dat is een stuk aan. Dat had Weesel, ik ook, dat een barbecue buiten gezet. En toen ja. ik een briefje erop had gedaan dat hij het nog deed, was hij zo weg. Terwijl ik ja, dacht, ook... ja, een barbecue doet het altijd. <laughs> ja. Maar dat zeiden. We zijn het eens met elkaar een keer met iets. Nou, dat, dat is ook wel een keertje nieuw. Maar de He? Morgensterren heet dat. Dat wist ik helemaal niet. Ja, nou ja. Goed. ja. Nee, morgen ster je het in Amsterdam. En morgen ster jij vaak? Uh, af en toe wel, Vind ik En wat leuk. neem je dan mee? Nou, wat ik nodig heb, wat ik, wat ik kan gebruiken. Ik bedoel, uh, mijn halve huis heb ik soms uh, van buiten <laughs> spullen uit mijn huis. Uh, nou, uh, gewoon uh, simpele dingen. Noem eens wat: um, stoelen. Een stoel. ik, heb vanmiddag, <laughs> ik was vanmiddag in Beverwijk bij mijn zuster, die uh, op, op verjaardag, maar die was er niet. Die was in Bosnië, maar dat had ze niet gezegd. Anyway, dus jij stond bij je zus voor de deur en die zat in Bosnië? Ja, erg hè, ja. Hoe kwam ook... je er dan dat... achter dat ze in Bosnië was? Vier, mijn andere zuster had al meer. Die stond ook voor de deur. Nee, die wist het al, maar ze had mij niet ingestuurd. <laughs> nou, dat is ook onaardig. Ja, ik heb vijf zusters, weet je. Of gehad vijf, ik heb er nog drie, maar ik ben het jongste, kleine jongste broer. Maar dus hadden ik... ze je niet verwacht aan haar? Ik kom elk jaar. Nou, dus is gewoon voor... wat ik wel begrijp, want als je een reis naar Bosnië gaat maken... dan zit je hoofd misschien even vol. Dat snap ik ook Denk allemaal. Je niet, allemaal omdat ik, ben... ik, was, ik was in Beverwijk, dus toen ben ik naar mijn nichtje gegaan. En, en nou goed, toen onderweg toen kwam ik een mooie bureaustoel tegen, die heel duur is, weet je, zo'n leren bureaustoel, die heb ja. ik dan een nichtje toegesleept, ja. gerold, en sta die staat nu bij haar in de tuin en zodra mijn bus weer rijdt, haal ik hem op. Ga je Kijk, met de bus met de bureaustoel? Ja, ja, ik heb mijn eigen bus. Oh, je eigen bus. Oh, ik zag hier in lijn ja, 14 zelf, stappen met je bureaustoel. Maar ik, uh, ik ga ja. door. Mag ik even? Naar, en dan was, was Wat had van. je nog meer dan? Ik heb zelf veel dingen, joh. Ja. Dat, uh, oh ja, net dus, die ene vraag, dat vraagt de ja, En dan ja, heb ik nog ja. een laatste vraag. Uh, ja. Dan wordt hier bij mij in de buurt op 22 mei worden de bomen gerooid. Ja. Is dat niet een beetje gek in Amsterdam, in de, in de plantagebuurt, in de groene plantage? Dat wordt hier een dorre plantage. Is dat, is, is, is, weet je hoe dat beleid is tegen in, in Nederland? Dat het gewoon bomen die in bloei staan, dat je die mag rooien op 22 mei. Maar... Ja, maar dat is een beetje een politieke kwestie. Want er weet natuurlijk niemand die niet daar in de buurt... in de politieke toestanden zit, weet niet waarom die bomen gerooid worden, toch? Nou, ik denk dat het een bezuinigingsmaatregel is van de gemeente Amsterdam. De bomen het rooien? Dat ze weer willen opruimen van de, van de, van de, van de bomen. Hmm. Ik weet hoe dat zit. Dat, was ik ook. dat zijn vragen die je allemaal in mijn kop spelen. Ik ga een actie voeren, denk ik. Die bomen wil ik groen houden. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, 22 mei, als je de bomen wil redden, meld je bij haar. Oké. Okay. Dankjewel Haar. Hey, oh ja, en ik schrijf over, de, over, het, over jouw uitzending, nachtzitter schrijf ik een, heb ik een stukje geschreven. Dat komt in de nieuwe Solmaat. Oké, okay, dat we dat vast weten. Ik ga de volgende keer wel een stukje voordragen, maar het is goed. allemaal te leuk. Ik hoef niet zoveel aandacht. Ja, tot de volgende keer. Ik hoef niet zoveel aandacht. Weet je hoe lang je al aan het praten bent? Ik kan dat hier zien, hè? Nou, ik wil een keer samenwerken met je. Ik vind het leuk in de studio, als het mag. Ja, maar het moet ook leuk blijven voor de luisteraars. Nou, vraag het maar, luister of het goed is. Ik, uh, ik, ik denk er nog brak. even over na. Ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Ik, nee, daar begin ik natuurlijk niet aan, Harm. Dan zit je hier zo'n beetje het gas voor mijn voeten weg te maaien. Helemaal niet. Ik, ik ben vrijwillig. Ik hoef er niks voor. Nee. Maar ja, goed. Ik, dit, is mijn, dit is mijn plekje. Dit is jouw plek. Oké. Okay. Ja. Okay, ik ga niet concurreren, maar ik ga alles ondersteunen. Nou, zo. Ik nee, denk man. er nog even over na. Je weet nooit. Misschien okay. voel ik me een keer niet lekker. Dag Har. Doeg. doeg. Leuk uitzending. Doeg. Met je bomen. 0800 1121.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 Lemon Tree van Volsgarden Garden was dat 0800 1121. Ik doe nog heel even een overzichtje. Waarom worden de stoelen in een vliegtuig niet hoger gezet... zodat er meer beenruimte ontstaat? Um, welk deel van een ei moet je eten voor uh, je gezondheid... maar ook als potentieverhogend middel? Um, waarom hebben Maastricht, Venlo en Weert geen carnavalsnamen? Um, waarom? Oh ja, iemand die Cornelis Jetsus 3D knipvellen weet te vinden... bel alsjeblieft onmiddellijk naar de Cornelis Jetsus hotline 0800-1121... En haar wil weten waarom je ogen steeds verder achteruit gaan... als je wat ouder wordt en hoe je je ogen ook kunt trainen. Waarom je in sommige delen van het land wel mag morgen sterren... oftewel door de vuilnisneuzen en in andere delen niet. En iets met bomen die op 22 mei gerooid worden daar in Amsterdam. Maar nou ja, als je er iets vanaf weet, bel vooral 0800-1121... en vergeet het anders maar weer. 0800-1121. Frans. Goedenacht. Hallo. Met Frans van Amsterdam. Uh, het is de bedoeling, net als we naar jouw programma luisteren... dat we wel wakker zijn natuurlijk. Nou, dat hoeft niet per se hoor. Als je mij invult in het boekje van het Luisterdienst dat je geluisterd hebt. Oké. Okay. <laughs> uh, ik wil even antwoord geven dan op die vraag de vliegtuigstoelen. Ja, genau, als, je, als jouw stoel voor je 10 centimeter omhoog gaat... Ja. en jij gaat ook 10 centimeter omhoog... dan blijft de situatie hetzelfde. Dan kun je die stoelen een meter hoog zetten... maar je komt nog steeds niet met je benen onder die bank zijn. Echt niet? Nee, het lijkt me toch logisch? Ja, het lijkt mij toch dat als je lange ja. benen hebt, dat je dan... Stel, je ja, stel. dan moet ik die wiskundige even bellen. Die moet de hoek van je scheenbenen dan even uit gaan rekenen. Nee, maar het is heel simpel. Stel, je ja. zit in een vliegtuig en voor jou gaan de stoelen omhoog. Dan kan je <lacht> ja. je benen eronder steken. Ja. Maar als jouw stoel ook omhoog gaat, dan gaan jouw benen ook omhoog. Die passen daar niet meer onder die stoel. Wacht even hoor. Die, die ik zit het even te tekenen. Een, een ik zit het even te tekenen. Dan ga ik omhoog. Dan zit ik dus opeens hier. Je hebt gewoon gelijk. Ja, het is wel. Dat is heel niet goed. handig. Weet je, weet je wat wel helpt? Nou. Als we de zittingen dunner maken. Dus dat de ruimte tussen de zitting en de vloer groter wordt. Oh. Dat wel natuurlijk. Kijk, die zittingen ja. zijn vrij dik. Ja. Ja. En als ze die wat dunner maken, als het bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een plankje zou zijn. Nou, dan heb je een ruimte, dan kan je een lichaam onder. Ja, maar dan kun je halve lichaam eronder steken, maar dan heb je wel een houten bips als je aankomt. Ja, dat is natuurlijk, even. maar ik neem even een simpel voorbeeld. Maar aan de andere kant, ik denk altijd, de vooruitgang die blijft maar doorgaan. Dus ze kunnen tegenwoordig plankjes maken van een heerlijke, verende, zachte, ja, masserende stof. Dat ook nog. Dat is hmm. allemaal mogelijk. Ik krijg we straks een hangmatje in het vliegtuig. Maar kijk, als, als jouw stoelvoegje omhoog gaat... en je ja, gaat ook omhoog, dan blijft de situatie... gewoon. maakt niet uit, dan kun ]zelfde. je nog steeds je knieën niet kwijt. Dan blijft de situatie gewoon hetzelfde. Oh. Dus, en er komt nog eens bij, probeer je voeten maar eens onder een stoel te steken. Ik heb het wel eens gedaan. Dan trap je de schoenen van een ander weg of een tas die eronder staat. Ja, dat is ook heel dat, onprettig. Dat heb je ook allemaal. Wat ze nog wel kunnen doen, is dat ze de voorste stoel heel hoog zetten... En iedere stoel daarachter, dat je een soort trapsgewijs zit. Ja... Je kan, je kan ook nog een klasse duurder gaan zitten, dat je je benen wel kwijt. Nee, dat kan dus niet. <laughs> Weet je wat nou, dat kost? Nou, je hebt tegenwoordig heb je van die middenklassen, dus, dus dat je niet meteen het dubbele betaalt... maar dat je uh, 200 euro meer betaalt en ja. dat je meteen een enorme beegaant Nee, dan zit je gewoon hetzelfde. Alleen als je dan niet middenklasse zit, maar gewoon die onderklasse, dan zit je met je knieën tegen je uh, kin aan. Hey, ik heb in een klas gezeten, dat is, dat is 200 duurder dan de normale economie. 200 euro. En dan, ja, maar dan heb je wel uh, veel voordelen. Je mag 10 kilo uh, meer bagage meenemen per persoon. Uh, je hebt veel meer beenruimte. Je, je hoeft niet met, met, met z'n honden bij een toilet te staan. Je hebt aparte toiletten. En, en noem maar op, een insectbalie op Schiphol. Uh, uh, aparte incheckbalie, hoef je ook niet lang in de rij te staan. Dus het heeft wel allemaal voordelen natuurlijk. Ja, ja. 200 euro. Ja, maar dan heb jij dus extra ruimte voor die 10 kilo extra... en dan moet ik dus in, de, in die andere gewone klasse moet ik dus, uh, ja, op mijn ook, tas gaan zitten. Het is wel voor je kies natuurlijk. Is ook zo. Het is, uh, ja. nou. En nog even wat. Ja, uh, nog even wat, Frans. Ja, ja. Even een mededeling nog. <laughs> ik heb een klein nagelschaartje met grote ogen... <laughs> Ik doe, nee. ik eigenlijk, eigenlijk doe ik nooit dat we terugkomen op een eerdere uitzending, nee, he, want anders het, blijven die kwesties slepen, maar vooruit even, het nagelschaartje. Ja? Ik wil alleen even melden dat ja. het uit België komt. Dus niet voor te stellen. Wat die kleine knipgaatjes of die, juist die grote knipgaatjes Nee, gewoon een gewone nagelschaartje met hele grote ogen. En dat is in België gekocht door iemand die het het vormen heeft. Hebben we in België misschien dikkere vingers. Dus uh, misschien. Ja. Dit we kwijt. Nou, ik ben blij dat ik dat niet hoef te missen, Frans. Maar de, die stoelenkwestie is opgelost, like Ja, ik zo. streep hem nu door, we hebben het er ja. niet meer over. Klaar. Ja, Oké. Okay. Dankjewel, hè? Oké. Okay, Dag. Frank? Ja. Hallo? Hallo, Astrid. Ik heb uh, een antwoord op die vraag van waarom je urine zou verzamelen. Oh ja, want de kruikenzeikers. De kruikenzeikers. Die wassen de lakens in de urine. Nou, er zit uri in urine zit ureum. En ja. in ureum zit een hoop uh, ammoniak. En die ammoniak die komt vrij. En nou weet jij waarschijnlijk wel dat als je iets heel vettigs uh, moet uh, schoonmaken... dat je daar het beste ammoniak voor kan gebruiken. Oh ja, voordat je gaat schilderen moet je altijd het, uh, het uh, te schilderen vlak schoonmaken. Maar moet het is ook ontzettend ja. goede bramen. What? Nou, de, ja. uh, die ammoniak die komt we. langzaam ja. vrij uit die uranium van de urine. Ja. En als je dat nou bij die stoffen gooit, dan worden die stoffen totaal ontvet. En dan pakt die kleur heel goed. Aha, dus de lakens van de kruikenzuikers die zijn over het algemeen heel vet. En die wassen ja. ze dan in de ochtendurine? Ja, zeker als het wol is. Oh, ja, wol, dat is van nature al vet natuurlijk. Ja. Vanwege die dikke schapen. Maar ook, uh, ook aan andere stoffen zit vet. Oh, en dan, kunnen ze, dan kun je het ontvetten. En die kleurstoffen die pakken echt niet als uh, vezels vet zijn. Oh, oké. Okay. Dus je was het eerst in de urine en daarna kleur je het. Ja. Kijk. En dat was al bij de Romeinen bekend, want die verzamelden al uh, urine morgens uh, langs de huizen. Oh, ja, dat hadden die Romeinen mij nog niet verteld. Nee, maar dat is dus al heel lang bekend. Nou, dan weet ik het nu, Frank. Dankjewel. Ik ben blij dat het opgelost is. Ik heb ook nog antwoord op een andere vraag. Nou, hoe welke dan? Dat... Wat zeg je? Welke? Uh, twee zelfs. Uh, oh. Hoe het met het oog zit. Uh, ja. Als jij van dichtbij naar ver af wil kijken, dan moet je je oogspieren bewegen. En die oogspieren, die lopen gewoon achteruit als je ouder wordt. Dus dan kan je je oog niet meer zo goed uh, in de goede stand zetten. En kun je dat oefenen? Dat kun je oefenen, maar je moet daar geen wonderen van verwachten. Oh, oké. Okay. <laughs> geen wonderen van verwachten. Oké, okay, maar een beetje nee, je training is nooit meer. Ik denk dat als je een hele, hele zware bril hebt, dat je dat uh, met oefeningen kan... Uh, Verbeteren. Dat je die bril niet meer nodig hebt. Oké, okay, nee, dat dat duidelijk is. Dat je die verantwoordelijkheid niet op je neemt. Oké, okay, dankjewel Frank. Ik heb ook nog oh, nee, je een je nog veel op je ja. ei, als je dat ja, wil horen. Ja, graag. Ja. Nou, dat, uh, in dat eigeel zit veel zwavel. Dat maakt een hormoon aan wat je nodig hebt voor de seks. Dus dat is goed voor de seks. Dus het eigeel moet je dan eten. Ja, maar dat zwavel is niet zo goed voor de rest van je lichaam. Oh. Dus daar zou ik niet te veel van eten. Terwijl het eiwit, daar zit heel weinig zafel in. En daar kan je dus veel van eten. Maar ja, het smaakt ook naar niks, dat eiwit. Nou, als je het gebakken hebt, vind ik het nog wel lekker, hoor. Echt waar? Ja. Nou, ik vind er nooit wat aan. Maar... Oké, okay. nou, dan is dat ook beantwoord. Kunnen we ook doorstrepen? Heb je nog meer, Frank? Nee, dat... Uh... Heb je niet thuis dat nog ergens een Cornelis-Jetse 3D-knipvel liggen? Sorry. Of je nee, nog... nee, nee, nee. Oh. Spijt me, spijt me. Nee, ik, mij ook. Maar ik dank je hartelijk voor al je andere bijdragen van vannacht. Dag. Dag, Frank. 0800-1121. Astrid. Ja, hi, Astrid. Je spreekt met Astrid. Nou, wat leuk, Astrid. Dit, dit heb ik altijd al willen zeggen. Ja, dat kan ik Iemand... me goed voorstellen. En uh, ja, nooit gedacht dat ik een nachtzuster nodig had... om even voor het eerst dan zeg maar een uh, antwoord op de vraag te geven. Nou, kom maar door. 3D zelfs. <GAS> uh, ik moet zeggen, ik uh, was niet wakker toen ik hoorde... diegene die belde hoe precies wat, waar, hoe groot, welke naam. Maar oh. zelf ben ik een beetje verslaafd aan 3D kaarten maken. Het begon met 1, 2, 3, 4. Het thema, vlinders, elfjes... Mijn drie kleindochtertjes... die worden helemaal surfgepost met zelfgemaakte kaarten. Die zijn eraan verslaafd dat de moeder zegt... Van, heb je geen kaart vandaag ontvangen? Weet je nou, oh. echt, echt ontzettend leuk, hoor. Ook mensen yeah. die ziek zijn, plezier te doen. Maar goed, ik zelf, ik weet niet waar diegene woont. Ik woon in, uh, in Voorburg. En daar heb je op de Leidse Markt een mevrouw die heeft mappen, mappen, mappen vol. Er is een man in Markt op zaterdag... die heeft nog meer mappen, mappen vol. Echt alles... Uh, de Moorhead is heel erg populair. Hè? Dat komt uit Amerika, allerlei thema's verzamelen, mensen. Dus ja, ik, ik weet het niet zeker. En zelf is er ook een winkeltje in Voorburg... waar ik, uh, doordat ik daar kwam, verslaafd ben geraakt. <laughs> dus uh, ja, die drie locaties uh, zou ik zeker proberen ja. voor degene die... Uh... Maar uh, Astrid, ja? heb je internet? Zeker. Want, want zou jij misschien alsjeblieft voor mij op, bij jullie dan op die markt en zo... want ik weet niet hoe mobiel Corrie is namelijk. Oh ja. En ze is echt al heel erg lang op zoek naar, die, naar drie deel knipvellen van Cornelis ja. Jetsen. Ja, dat begreep ik Cornelis Jetsen, ja. ja dus van, van uh, Ottensien en Aapnoot Mies, maar vooral... Hij is oh, die? De, ja. Oh, ja, die heb ik zelf ook bijna compleet gemaakt, ja. Want uh, er schijnt iets met boerderijen te zijn. Aha. En als je nou die als je die boerderijen kunt, uh, kunt vinden. Ja. En je wil het voorschieten, dan krijg je het van mij terug. Ja. En uh, inclusief de portokosten en, uh, en de toestanden. En dan sturen we die naar Corrie. Oké, okay, dan... dus boerderijen, Cornelis Jetsen. Ja. En um... Ja, dus dus zijn was het eigenlijk... uh, ja, er zijn natuurlijk ook sites waar je kan, kan kijken. Ja, we en hebben ze allemaal al geprobeerd en ze heeft al winkeltjes gebeld. Oh, dat heeft, ja, dat was en... ik toen niet bij. Ja. Ja, nou, dan ga ik uh, om te beginnen eerst naar die drie waar ik altijd kom. Ja. En dan, dan ga ik inderdaad googlen en dan uh, ja, ga, ga ik een zoekspelletje van maken. Nou, dat is lief. Maar Astrid, ja. je moet ze niet... Als je ze nou vindt, moet je ze niet verknippen en op een kaart plakken. Nee, nee, want nee, dat... nee, nee, nee. Nee, dat nee. Is, is de lol van Corrie er een beetje dat af. Dat doe ik alleen mensen die ik ken. Oh, ik... oké. Okay. en Dan is het goed. <laughs> <laughs> en, um, en dan moet je dus even onthouden. Een nachtzuster, omroepmax.nl. Als je mij iets wil laten horen, dan regelen we het allemaal... dat er dus een pakketje ongeknipte knipvellen van Cornelis Jetsen naar uh, Corrie kunnen. Okay. Mo mocht jij ze kunnen vinden natuurlijk. Als ik ze niet kan vinden, ook even laten weten. Oh, dat, is helemaal... nou, nee. dat is een stukje service waar ik niet eens om durf te vragen. <laughs> maar ik ben er wel nu al blij mee. Oké, okay. nou ik heb geen vragen, vragen, geen vragen. Kan ik iets voor je draaien, een muziekje? Oh wauw. Ja, Hotel California is een uh, lievelingslied van mijn dochter. Heb ik op haar huwelijk uh, omgezet tot mijn eigen Nederlandse tekst. Oh. En, uh, nou, nummer één voor iedereen, maar mijn nummer één, Hotel California. En, en wat, uh, wat was dan de Nederlandse tekst, alleen de eerste? De eerste nou, uh, het refrein was... Uh, dat uh, dat je bent vandaag de... Nee, god, wacht even. Ja, dat is lastig, he? Nee, ik had een refrein natuurlijk. Mm. En dat was natuurlijk uh, geïnt op dat huwelijk. Uh, je bent vandaag de mooi. in je trouwjurk, in je trouwjurk. Weet je, zo. En nou, iedereen zong mee. Dat, dat, dat, ja, ik ben een beetje slaperig nog. Maar dat, dat was het... Daar ging het natuurlijk om, het refrein. Maar gewoon uh, toen je werd geboren, wat je deed als kind. En dat is vrij moeilijk, want je hebt natuurlijk... On the dark is the highway. En dan moet je natuurlijk. Uh, te, te, te, te, Allerlei klemtonen. Yeah. Daar moet je een woord voor vinden. Nou, het was een groot succes op mijn huwelijk. Sterker nog, als je bruidslied in type YouTube. dan zie je. Dan zie je het nummer, de making of, thuis gefilmd. Oh, toen maar. Dat is ook wel grappig. En de, de making of, dan heb je, heb je dus een film van, uh, van uh, de vier nou, dagen. Ik vond het leuk dat stel dat ik het zing en dan gaat iets fout en de microfoon valt uit. Dan, dan kan, heb ik die cd ah, uh, en bied ik aan na afloop aan de tafel. In plaats oh. dat ik een briefje neem om op te lezen. En ja, het is heel simpel eigenlijk. Bruidslied. En ik sta bovenaan en dan uh, heb ik dat in het Nederlands vertaald. Met, met mijn gitaar samen, songwriter, je weet het. Maar dat, dat is gewoon het lied die ze altijd als, als scholier, hoe oud was, aanhield. Als mijn lievelingslied. Nou, als je dat dan omzet, lijkt me wel leuk als uh, bruidscadeautje, toch? Nou, prachtig. Ik vind het een prachtig verhaal en ik draai hem graag voor je. Oké, okay, Dag dankjewel. Astrid. Dag Astrid. Dag. Bye. Dat was Astrid met haar bruidslied. Dat uh, hebben we inderdaad nog eventjes gevonden. En zij gaat dus op zoek naar de knipvellen... Van Cornelis Jetsen, de 3D-knipvellen voor Corrie in Voorburg... en in Leidscherdam en in Bodegraven. Dus daar, daar ben ik dan heel blij mee. Want ik zou het zo fijn vinden als Corrie die 3D-knipvellen zou kunnen vinden. Uh, vragen die nog openstaan. Het Morgensterren, waarom is dat uh, ja, geoorloofd in sommige steden... of deel, uh, delen van steden, zei, uh, zei Har ook. en in andere weer helemaal niet? En Morgensterren, dat is uh, zoeken in vuilnis of er nog iets bruikbaars bij zitten. En dat is natuurlijk in deze tijd van recyclen hartstikke goed. Dus waarom mag het op sommige plaatsen wel en op andere niet? 0800 1121 als je daar een antwoord op hebt. Uh, misschien kun je me nog vertellen waarom Maastricht, Venlo en Weert tijdens carnavalstijd gewoon Maastricht, Venlo en Weert heten, want dat uh, wil Ed heel erg graag weten. En misschien nog een aanvulling op dat verhaal van Antoine... die als je op Cuba zijn vliegticket een enkeltje uh, boekt naar Nederland... dus je boekt hetzelfde enkeltje van Cuba naar Nederland... van Havana naar Amsterdam, dan betaal je op Cuba 415 euro. En dan betaal je in Nederland, als je daar het, de ticket boekt, 1100 euro. Waar komt dat verschil vandaan? En nieuwe vragen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Dus bel me even 0800 Eén, 1 twee, één.